6 uur. Dit is Heewouter Jong met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft flink dalen. Het zijn er nu 378, 32 minder dan gisteren. De vrijgekomen intensive care plekken worden nu volledig gebruikt voor de overige zorg. Het officiële dodental als gevolg van het virus is de afgelopen dag met 53 toegenomen, meldt het RIVM. Gisteren werden 28 sterfgevallen gemeld. Het totale aantal coronadoden staat nu op ruim 5600. Er zijn vandaag 35 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het kabinet wil de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector aan banden leggen. In een nieuwe wet wordt geregeld dat de verhoging, net als bij sociale huurwoningen niet hoger mag zijn dan de inflatie plus 2,5 procent. Nu is er geen maximum en komt er soms 5 tot 6 procent bij. Daarnaast komt er voor bepaalde buurten een opkoopbescherming. Dat moet voorkomen dat betaalbare starterswoningen... worden opgekocht door beleggers voor de verhuur. De Nederlandse luchtvaart mag in 2070 geen broeikasgassen meer uitstoten. Dat staat in de ontwerp-luchtvaartnota van minister van Nieuwenhuizen. Om dat doel te bereiken moeten de activiteiten op de luchthavens binnen tien jaar al klimaatneutraal zijn. Ook moet de CO2-uitstoot van vliegtuigen al snel flink omlaag. Verder wil het kabinet op Schiphol stillere en schonere vliegtuigen voorrang geven. De uitstoot van broeikasgassen van de luchtvaart is de afgelopen 20 jaar ruim 40% gestegen. Vooral door de toename van vakantievluchten. Drie katten en een hond zijn besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft minister Schouten bekendgemaakt. De dieren hoorden bij een Brabantse nertsenfokkerij waar het virus eerder werd vastgesteld. Alles wijst erop dat de dieren via mensen ziek zijn geworden. De hond is inmiddels afgemaakt vanwege ademhalingsproblemen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. In het binnenland daalt de temperatuur tot iets boven nul. Morgen bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt 13 tot 18 graden. Zondag en de dagen daarna gaat de temperatuur langzaam omhoog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. U te top me selecta, <middels> ta ta ta ta ta ta. Maak zijn naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je ver, 24 uur per dag het zomerwurm. I'm trying He's one. Underside. Lose the grip.